In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen de afritten Soest en Bunschoten 3 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 zaterdagmiddag in Zandvoort, De zon schijnt, jawel. En we zijn met allen weer zo blij hè, dat we nog steeds in Nederland zijn en niet uh, naar Spanje. ...zijn gebracht door uh, Sint en uh, Pieten. Ik weet het niet. Ja, we zijn er nogals. Ja, nog steeds. Niet meegenomen in nee, Spanje. Nee, nee, nee. Albert Jan wel. Aan de andere kant wel een beetje jammer, maar... Ja, ja dat, dat wel, is ja. is in Spanje gewild, hoor. Ja, Jij met, niet. Ja, maar dit weer wel, ja. ja dat dacht ik. Ja, ja, ik denk dat het wel lekker weer is dan. Het is uh, even na twee uur goedemiddag... ...en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM... Geen bekende stem voor de zaterdagmiddagluisteraars, Maar goedemiddag Hans Wassenaar Goedemiddag, Rob. Leuk goed. dat je er bent. Ja, prima, hè. Jazeker. Ja, ik mag. De, de eer heb ik om albert ja, Jan te doen vergeten. Oeh, daar staat je wat ja, te doen ja, hoor. Ja, dat daar denk ik. Ja, ja, ja. Nou, wat gaan we vanmiddag tussen 2 en 5 allemaal doen, Hans? Nou, we gaan in ieder geval om half drie gaan we het weerbericht horen van het komend weekend en de aankomende week. En om tien over half drie gaan we over naar Joop van Nes bij het voetbal... SV Zandvoort, Koninklijke HFC. En dan hebben we om half vier het evenementenagenda. Om half vijf dier van de week, een leuk hondje. En om kwart voor vijf gedicht van de dag. En we hebben dan tussendoor natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar CfM Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag en hier is Troma E. Oh, Dabla formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidable Oh bébé, oups mademoiselle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 Nog steeds een van de betere platen van Stroomay hoor. De Formidable. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zyfmzandvoort.nl En zeker het moeite van het bezoeken waard, want de website van CFM is geheel vernieuwd. Ga daarvoor naar www.zyfmzandvoort.nl En hier is Justin Timberlake. So a beautiful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 Dan een lekker zonnig vanmiddag hier in Zandvoort. En deze muziek bij C.V. op de radio. Wat wil je nou Geen nog meer? Hè? Ja, de Justin Timberlake en Signorita. Wij hebben goed nieuws wat betreft de DTM. Want die gaat weer terugkomen Hans. Die gaat zeker terugkomen. Zandvoort heeft een plekje gekregen op de voorlopige DTM kalender van 2015. De Duitse tourwagens doen het Noord-Hollandse circuit aan... in het weekend van 11 en 12 juli. En reizen dan niet één, maar twee keer. De organisatie van de DTM heeft namelijk besloten om vanaf volgend jaar twee races per weekend te houden. Behalve de DTM komt in dat weekend ook de Europese Familie 3 kampioenschap naar Zandvoort. Zo is door de organisatie van de raceklasse, waarin Max Verstappen afgelopen jaar, tien races worden bevestigd. De Nederlandse circuit houdt dit jaar overgeslagen voor deze serie. Ja, en mooi is, die race gaat over het hele weekend... dus zaterdag heb je een race en zondag heb je een ja, race. Dus 11 en 12 juli. Meer, meer waar voor je geld, hè, zullen we zeggen. Dat bedoel ik. 11 en 12 juli hier in Sanford, de DTM in 2015. En daar zijn we wel echt trots op natuurlijk als Sanvoorters. Trots ook op de muziek van onder meer Jimmy Croats. De gouden oude muziek hoor je zeker bij CFM's Offroad op zaterdag. Dit was de Tim en de Bad Bad Leroy Brown. Een lekkere plaat om lekker mee te zingen, he? heerlijk gewoon. Nou ja, Sinterklaas is net het land uit en dan beginnen we alweer met de kerstmuziek. Hier is Adrian Kranden. Ja, ik krijg net een telefoontje van de radio-piet. Die is helemaal verbaasd over mijn opmerking van zojuist. Ze, ze zijn nog helemaal niet het land aan. Nee, Ze hebben dit weekend nog heel wat uh, klussen hier te doen. Sinterklaas en zijn uh, zwarte Pieten. Maar ja, we kwamen alvast een klein beetje in de kerststemming met de nieuwe Ariane Krande: dat was Sinter, tell me. Nou is er in het centrum van is er een bouwenwerk aan de gang. zijn flink aan het bouwen daar bij Albert Heijn. En daar hebben we wat nieuws over, Hans. Ja, het, het, het tijdelijke bouwhek van de ontwikkelingslocatie Postkantoor Supermarkt... wordt de komende week verwijderd... en vervangen door een houten afscheiding met afbeeldingen. Een aantal maanden geleden heeft gemeentebelangen Zandvoort... het college van BNW gevraagd om maatregelen te nemen... om het bouwterrein voor de nieuwe locatie Albert Heijn aan het oog te onttrekken... Ja, dat kan ik me iets van voorstellen. Door het optrekken van een houten schutting met afbeeldingen... zou een representatievere uitstraling gecreëerd kunnen worden. Vervolgens is door de gemeente, de gemeente Denijs de ontwikkelaar van deze locatie overlegd. Het idee is om samenwerking met Zandvoort ondernemers verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het nieuwe bouwhek dat nu geplaatst wordt. Dus zo meteen over een tweetal platen, dan gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Nou, zoals het uh, vandaag is, dan mag het best blijven, hè Hans? Nou, dat zeker weten, ja. Ja, zeker. Dus we genieten we even... wel lekker van een lekker zonnetje en heerlijk in de studio aan de Tolweg 10A. Dus Zo duidelijk over tweetal platen hoor je meer over het weer bij CFM. Maar eerst de single van de 3 degrees. Hier is The Heaven I Need.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 Wat een warme hand heb jij vandaag, Hans. Heerlijk, lekker ja, het zonnetje in mijn nek zo Ja, oh, heerlijk. Joh, nee, dat ben ik, ik. Je bent flink opgewarmd ja, door de ja, temperatuur ja. in de studio. Ja, dan pak maar mijn hand. De single van Nick en Simon. Het weer beneden. En daarmee is het al vlieg geworden. Tijd voor het weer voor de komende dagen. Met Hans Wassenaar. Ja, gisteren was het wederom bewolkt... en in de middag viel er soms wat lichte regen en motregen. De temperatuur steel heel langzaam... naar de graden 5 aan het begin van de avond. Gisteravond regende het op de passage van de koufront, verbonden aan depressie Jasmina. En de afgelopen nacht viel er ook een enkele bui. Ook vanochtend is er hier en daar nog een bui mogelijk. Maar geleidelijk blijft het droog, dankzij een uitloper van het Azoren-de hoge drukgebied. Bovendien, en dat is dan weer meer een tijdje geleden, gaat de zon flink schijnen en daar merken we alles van. De temperatuur loopt op naar een maximum 8 en 9 graden. En er waait een matige, tot noordwest naar zuidwest draaiende wind. Vanavond en in de komende nacht is het vrij helder. En bij een matige aan de zee tot krachtige toenemende Zuidwestenwind daalt de temperatuur van 2 tot 4 graden. Morgen krijgen we te maken met alweer een hoge depressie, genaamd Zoe. En het bijbehorende koufront trekt over de regio. En daarom is het bewolkt en gaat het geruime tijd regenen. De Zuidwestenwind draait naar het west en is vrij krachtig in de polder en aan de zee hard. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt van 7 tot 9 graden. In de nacht van maandag, en ook maandag overdag, zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. Regelmatig komt het tot buien, en bij die buien is het onweer onweer ook mogelijk en hagel eventueel ook. De vrij krachtige tot harde zuidwestelijke wind neemt af en toe matig tot krachtig... en draait in de loop van de dag naar het noordwesten... en de temperatuur daalt in de nacht van 3 tot 5 graden. En stijgt overdag naar 6 of 7 graden. De rest van de week is het uitermate wisselvallig, met de eerste dagen van tijd tot tijd regen en laat in de week enkele buien. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is overduidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar de waarde van 7 en 11 graden. Kortom, winterweer is voorlopig niet te verwachten. Nee, en daar ben ik eigenlijk best wel blij mee, want vorige week was het zo koud, ik weet niet meer precies uh, welke dag het was, maar. Echt, dwars door mijn handschoenen ging de kou heen, Nels. Ja, wat denk je op ons hoofd dan? Er zit niks meer, hè? Nee, weinig, weinig. Ja. We hebben niks aan ons hoofd, nee, hè? Nee, dat bedoel nee, ik. Dat scheelt weer. Je wordt het weer uh, verzorgd door uh, ricoweer.nl. En uh, wil je het weer nalezen, kan je ook kijken op www.meteampagina.nl. Dat was het weer. Heerlijk hè, niks aan je hoofd hebben. Heerlijk gewoon, ja zeker. Nou zo dadelijk gaan we voetballen met Joop Die is bij de wedstrijd Koninklijke HFC tegen SV Sandvoorts. Deze groep AH, niks te maken trouwens met de supermarkt, dat weet je dat vast. Die heeft heel veel hits gescoord hier in Nederland. Waaronder de grootste natuurlijk, Take On Me, en Tachi uit begin jaren 80. En ook dit was een hit van ze. We Stay On These Roads. Zo dadelijk gaan we contact opnemen met Joop van Es. SV Salford speelt tegen de KHFC. wederom een grote hit voor Avicii. De de deze single die hij samen heeft gemaakt met niemand anders dan Robbie Williams. Het is twaalf minuten over half drie geworden. Tijd om naar het te gaan. Daar is collega en verslaggever Rio van aanwezig. De wedstrijd SV Salford tegen de Koninklijke. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag. Mag ik het haast zijn? Hoe vind je dat erger? Uh, ja, nee hoor, dat mag. Dat mag. Ja, goedemiddag, luisteraars. En uiteraard, de heren in de studio. Ja, um, um, zojuist begonnen, een minuut of tien geleden, de wedstrijd Zandvoort tegen uh, HFC... AC dat uh, staat in de ranglijst op de negende plaats. En heeft 11 punten minder dan de nummer 3 ex Quo Zandvoort. Dus dat scheelt nog wel een beetje. Dus je zou, als je op de stand van de ranglijst gaat, zou Zandvoort dit moeten winnen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet bij het voetbal. Dus dat blijft afwachten. achteraf. Alles ga, goed gaat zoals het moet gaan. De laatste weken ging het uitstekend met Zandvoort. Vorige week nog met 6-0 gewonnen. Eh, waarvan drie doelpunten van Nigel Berg. En die staat er nu, voor zover ik het kan zien, niet in het veld. En ik, ik weet ook niet Oh ja, hij staat er toch. Ja. Ik dacht, ik dacht het net, het van. Ik zie hem al lopen. Dus die is aanwezig. Gewoon een hele belangrijke speler geworden. Traint zich goed. Zit goed in zijn vel. Eh, Koppel zit helemaal schoon. Helemaal geweldig. En voor de rest, eh, ja, eigenlijk hetzelfde team. Eh, Joris Schmied is nog steeds niet in het doel. Dat is nog steeds eh, de eh, Jong -Jan, Arnold Jong-Jan. Eh, de lange, die, eh, zoals ze hem noemen, die dat doel van Sandvoort verdedigt. Sandvoort is nu met een uh, uitval bezig over de uh, rechterflank. De bal wordt uitgeschoten door uh, iemand van uh, de AFC. En het mag nu genomen worden een mandje of 4-5 vanaf de uh, cornervlag. Wie gaat zich ermee bemoeien? Het is een hele in weg, want ik zie het bij het clubhuis. En het is net aan de andere kant van het veld, uiteraard. Dat zal je altijd zien. Er komt dan komt er die voorzet en dat is een simpel balletje voor de keeper van de AFC. Uh, Zandvoort uh, zou er goed aan doen om te winnen. Buitenveld staat gelijk met Zandvoort. Die, uh, die, ja, die zouden we dan uh, gewoon moeten verliezen. Dan is Zandvoort uh, in, in eentje zomaar uh, op de derde plaats. En bovenaan ook ex staan, aan VVC. En, um, Edo. Goed, nou dat zijn zo'n beetje de... de, de, de, de ja... De dingetjes die we vooraf moeten melden. De wedstrijd moet ze natuurlijk nog ontplooien. Voorlopig uh, is dat nog niet het geval. En wordt, het spel gaat heen en weer over de helft. We hebben gespeeld. Laat ik zo zeggen. We spelen in de twaalfde minuut. En de stand is nog steeds 0-0 bij SV Sandsvoort tegen AFC. Ja, Het klinkt zo makkelijk, hè Joop. De ene moet even winnen en de andere moet even verliezen. En dan gaat het weer helemaal ja. goed komen. Ja, toch? Zo is het toch. Ja, dat is dat spiel, hè? Ja. ja, zo is dat. Oké, okay, dankjewel, Joop. En uh, ik heb kom... van de van voetbal hebben, Ja, dat is waar. We komen straks weer bij je terug. Dankjewel, hè? Is goed. Even voor drie, ga ik je weer bellen, Jan? Tot zo. Tot straks. Hoi. Ja, hoi. dream songs Tears are like diamonds Cause nothing here is ever good En dat was hem, de nieuwe single van Raccoon. Wat is hier mooi, hè, joh, Brick by Brick. Ja, we gaan zo vlak voor drie uur nog een keer terug naar Riofres. We zijn natuurlijk heel benieuwd of er al ontwikkelingen op het veld zijn, Joop. Nou, nee, niet echt. Uh, of moet ook ontwikkelijk zijn dat Zandvoort het meeste tijd in balbezit is. En op de helft van de AFC. En dan moet je toch oppassen dat er niet een uitval komt. En dat is gelukkig nog niet gebeurd. Zandvoort heeft er net een dot van een kans gehad. Echt ongelooflijk. Die werd naastgeschoten. En die had eigenlijk, uh, ja die verdiende veel meer. Er was een prachtige baas. Werd goed gestopt. Ingeschoten. Maar naast dat was erg jammer. Zandvoort staat nu weer op de helft. Van, bijna uh, volledig op de helft van uh, HFC, alleen uh, Arnold jong die staat natuurlijk in zijn doel en uh, die bal die komt, wordt nu eigenlijk in het spel gebracht, dat dus een achterbal wordt onderschept door het uh, dat is nu uh, uh, Kalus, Kalus naar Nijtselberg, Berg Berg snijdt om, snijdt in houdt het bal bij zich uh, van de Zijs, van de Zijs terug naar Berg, Berg op snelheid gaan die een mannetje passeren, ja dat kan niet en uh, dat speelt er weer Kales aan. De Kales, die brengt die bal in. Dat is Patrick van der Oort. Van der Oort, die gaat het 16 meter gebied in. Zet voor. En oh, oh, oh, oh. Er stond net niemand. Of er komt te laat. Dat kan ook nog. Uh, dat was weer een behoorlijke kans voor Sandwart. Als iemand uh, bij de keeper had gestaan. En dat gebeurde dus nu net niet. Uh, ik moet zeggen, het is een, een beetje ook weer net zoals de vorige keer. De tijd is een beetje zoetsappig. Er gebeurt weinig. Uh, de scheidsrechter heeft absoluut niet veel te doen. Hij heeft één keer voor een overtreding gefloten. Nu in die drie. 23 minuten dat nou ja, dan heb, je, dan heb je dit niet echt druk, natuurlijk. Goed, eh, stand nog steeds 0-0. spelen in de 23 minuut. En eh, na de klok van drie komen we graag weer bij terug voor het verder verloop van deze eerste helft. Gaan we zeker doen, Joop Fresh. Dankjewel voor dit moment. Is zo meteen in het volgende uur van Zapwoord op zaterdag. Veel meer Joop met uiteraard verslag van deze wedstrijd. Ook onder meer de evenementagenda hoor je ze dadelijk om half vier. En heel veel lekkere muziek. Graag tot zo.